10 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Barack Obama heeft met de Iraanse president Rouhani gebeld. Dit is het eerste directe contact tussen een Amerikaanse en Iraanse leider in ruim 30 jaar. Het zou hoofdzakelijk zijn gegaan over het nucleaire programma van Iran. Volgens Obama kan er een veelomvattend akkoord worden bereikt met Iran. Treinenbouwer Ansaldo Breda eist 132 miljoen euro... van de Nederlandse spoorwegen. Dat heeft een advocaat van het Italiaanse bedrijf bevestigd. Ansaldo Breda wil dat de NS zich aan de contractuele verplichtingen houdt. De NS moet nog zeven van de 16 vira treintoestellen betalen. Ook eist het bedrijf een schadevergoeding. Ansaldo Breda zegt dat het een zaak heeft aangespannen tegen de NS... en tegen dochteronderneming NS Financial Services Company. Die dochteronderneming heeft de contracten... voor de hoge snelheidstreinen getekend.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 Servië houdt dit jaar opnieuw geen gay pride. Servië stond onder grote internationale druk... om de parade dit jaar door te laten gaan... maar volgens de regering is dat onverantwoord. De gay pride, die morgen gehouden had moeten worden in Belgrado... leidde drie jaar geleden tot een veldslag tussen politie en oproerkraaiers. Ook dit jaar waren er tegendemonstraties aangekondigd. De regering zegt dat het met het verbod enkel en alleen... de veiligheid in de stad voor ogen heeft. Critici beweren dat Servië veel meer had kunnen doen... om de veiligheid te waarborgen.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 Langs de lijnen met Dioden de Graaf. Goedenavond, dit is Langs de Lijn van vrijdagavond 27 september. De dag waarop de Internationale Wielerunie UCI de voorzitter koos. Het ging op een rommelige, amateuristische manier. Uiteindelijk kwam er wel een winnaar. Brian Cookson is de nieuwe man. Nu denk ik dat we kunnen move forward. alle cycling all samen cycling together in een heel really sterk partnerschap. Om onze sport vooruit te brengen en het de and en de support die we weten dat het ja, mooie woorden. Maar echt mooi ging het er niet aan toe vandaag. Straks meer daarover. De kogel is door de kerk. Zoals verwacht verliest Ajax-keeper Kenneth Vermeer zijn plek in het basisteam van Ajax. Dat maakt de trainer Frank de Boer bekend. Vermeer stond onder druk, maar daar heeft het volgens de Boer niets mee te maken. Nee, helemaal niet. Nee, daar uh, dat trek ik me helemaal en ook dan ook echt helemaal niks van aan. We bellen er straks over met keeperstrainer Wilfried Brookhuis. Hij werkte bij NEC elf jaar lang met de nieuwe man in het doel van Ajax, Jasper Sillissen. In de Eredivisie is het het weekend van de derby's. Niet alleen NEC Vitesse, maar ook Heerenveen-Kambuur. Kambuur is terug op het hoogste niveau. Daar zag het een paar jaar geleden niet naar uit. Voorzitter Ypres Smit trof een financiële puinhoop aan. Laat ik zo zeggen, als zakenman heb ik weinig BV's. En Kambuur is ook gewoon een BV. Zo failliet aangetroffen als, als deze club. Later een portret van Ipe Smit. En de vraag, is de bal nou wel of niet over de doellijn? Wordt morgen bij FC Utrecht Roda direct beantwoord. De doellijntechnologie krijgt zijn eerste test in de eredivisie. In de Premier League hebben ze al ervaring met Hawkeye. En correspondent Arjen van der Horst vertelt of dat een beetje bevalt. U hoort het allemaal tot 11 uur in Langste Lijn. Vandaag werd dus in Florence de nieuwe voorzitter van de UCI gekozen... op een congres van de Internationale Wielren-Unie... waren twee kandidaten, Brian Cookson en zittend voorzitter Pat McQuaid. Gio Lippens kijkt terug op deze tamelijk enerverende dag... met Marcel Wintels, voorzitter van de KMU en een van de 42 stemgerechtigden. Ik vond het een beschamende vertoning. Als ik het gekund had, was ik eerlijk gezegd nog liever weggelopen... Uh, ik dacht nog even wat nou te doen, maar goed, uiteindelijk gaat het om het uh, resultaat. Maar ook qua voorbereiding en qua emotie en qua uh, gedoe, vreselijk ja. Vanaf de vroege ochtend werd er in het monumentale Palazzo Vecchio een politiek spel gespeeld waarbij geen middel werd geschuwd. midden van de fresco's met middeleeuwse veldslagen kwam de voorzitter van de ethische commissie, de Nederlander Pieter Zevenbergen, ineens met een omkoopbeschuldiging in de richting van Brian Cooksen. Die zou Griekenland 25.000 euro hebben geboden in ruil voor steun. Dat waren verhalen zonder een conclusie en zonder uh, bewijs. En zeker ten aanzien van Griekenland. Dat is dan van de week, begreep ik, binnengekomen. Uh, dat dan neerzetten en er verder niets mee doen, dat, is, dat, dat, dat ruikt niet goed. Hè? Dat is, je moet het of weten en dan heb je een pijnlijk punt, ja, of je kunt er eigenlijk niets over melden. Er kwamen ook voorstellen voor het wijzigen van de regels in het voordeel van de zittende voorzitter Pat McQuaid. Daar kwamen weer amendementen op, wijziging op de wijziging dus, die in stemming werden gebracht. Keep your hands up please. Er kwam zelfs een stemming over de vraag of er geheim gestemd mocht worden. Natuurlijk, de twee tegenstrevers mochten ook tien minuten lang per persoon de zaal toespreken. Bij loting bepaald eerst Koeksen, dan McQuaid. In recent jaar hebben we have been through zo so veel conflict en controversie faced so many doubts, and lived in a culture which has called into question the very credibility and integrity of our world governing body and of cycling itself. It has to stop. I have a job to finish, and I call upon your continued support to ensure that I accomplish that mission. En daarna werd er weer vrolijk gepraat over procedures. Over de vraag of de zittende president, Pat McQuaid... wel een geldige voordracht had. Waarbij een door de UCI opgeroepen jurist... constateerde dat de Ier door maar liefst drie landen is voorgedragen. Zwitserland, dat de kandidatuur te laat heeft ingetrokken... en Thailand en Marokko. Volgt u het nog? De nominatie van Pat McQuaid die was kwestieus. Dat wisten we van tevoren. was door een aantal was voorgesteld, leg het, leg het, leg het aan het kast voor. Dan hebben we een uitspraak over de geldigheid. Uh, dat wilde de UCI niet, omdat ze zeiden het congres gaat erover. Maar nu ging het congres er niet over. En dan hadden ze twee juristen ingeschakeld. Die gingen vaststellen dat de nominatie geldig is. En los van de uitkomst, daar gaat het niet eens om... Uh, is het natuurlijk frustrerend dat er continu bij elk congres... Uh, konijnen uit de hoge hoed komen. En zo modderde het maar door. In een zaal met afgevaardigden die hongerig en dorstig naar het einde snakten. Het was Brian Cookson zelf... Die ze uit hun lijden verlosten met de mededeling dat er, wat hem betreft, niet meer hoefde te worden gestemd. over de geldigheid van de kandidatuur van zijn tegenstander. Na eindeloos uh, uh, getouwtrek in de zaal, dat hij zegt: Ik wil gewoon dat er gestemd wordt voor uh, de twee kandidaten. was natuurlijk uh, eigenlijk krachtdadig leiderschap, zoals je het wil. Laten we beginnen met de verkiezing, sprak hij. En zo geschieden. Ik I call: William Newman van Zuid-Afrika. Ik I call: Danilo Corriera, Mozambique. Stuk voor stuk werden ze opgeroepen, de 42 afgevaardigden die mochten stemmen. Waarna het verdikt werd uitgesproken. Voilà le resultat. Hier zijn de resultaten. Brian Cookson, 24. Hello. 24 stemmen dus voor Koeksen, 18 stemmen voor McQuaid. De UCI heeft een nieuwe voorzitter en Marcel Wintels slaakt een zucht van verlichting. Het was een wanvertoning het hele congres, maar de uitkomst is denk ik heel goed. Het was ook de keuze van de KMU, de keuze van Europa. En ik hoop dat we via Brian Koeksen kunnen gaan winnen weer aan herstel van vertrouwen... En uh, goed fatsoen, dat hoort er ook wel weer bij. Dat zei Marcel Wintels, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Wielren-Unie. We praten met Gio Lippens nog even door over die verkiezing van Brian Koeksen. Gio, goedenavond. Gio, goedenavond. Vond jij het net zo'n uh, beschamende vertoning als Marcel Wintels het vond? Ja, absoluut. Het was, ja, het was een pandemonium. Ik, euh, ik heb om me heen gekeken, vol verbazing, wat er allemaal gebeurde. rookgordijnen die werden opgetrokken. Euh, ja, allerlei rare dingen die gebeurden. Allemaal pogingen om inderdaad me kwijt maar in het zadel te houden. En euh, wat dat betreft euh, heb ik het vergeleken met een, met een wielerkoers... waar euh, iedereen op hetzelfde moment start... maar waar onderweg de bordjes constant de andere kant op gehangen worden... en waar de eindstreep ergens op een geheime plek ligt. Niemand weet waar het uitkomt. Nee. Ja, dat hadden wij ook heel sterk. Ja, hoe gaat dat dan? En in die zaal kijkt iedereen dan naar elkaar zo van, wat gebeurt hier? Ja, dat, dat, dat kon je heel goed merken. Ik zat uh, achteraan in de zaal. Je moet je voorstellen, die zaal die zat bomvol natuurlijk met die afgevaardigden. Je had eerst de 42 mannen die mochten stemmen. Het bestuur natuurlijk op een podium. Uh, de 42 mannen die mochten stemmen, inclusief Marcel Wintels. Ja, dat zijn toch de belangrijke afgevaardigden. En dan al die andere afgevaardigden zaten wat verder achter in de zaal. En nog verder achter in de zaal zaten allemaal belanghebbende mensen uit het wielerwereldje die ja, echt met stomme verbazing zaten te kijken naar wat er allemaal gebeurde. En uh, ja, uiteindelijk ook allemaal hoofdschuddend uh, ja. uh, vaak omkeken. Zo van, joh, wat vind jij hier nou van? Want dit kan toch helemaal niet? dit is toch een schande voor het wielrennen. Ja. En inderdaad, dat was het. Heb jij dit wel eens meegemaakt op deze manier? Nee, ik, ik, gelukkig kom ik niet zo vaak bij UCI-congres. <laughs> vorig jaar ben ik in Maastricht bij zo'n congres geweest. En uh, nou, dat ging eigenlijk, ik zal niet zeggen nergens over... maar dat was niet zo'n heet hangijzer als de verkiezing van een voorzitter. Uh, ja, je kunt het misschien wel een beetje vergelijken met... Hoewel dat niet helemaal een vergelijking is die, die goed gaat. Maar wat we natuurlijk op de eerste dag van die algemene beschouwing in Nederland hebben gezien. Dat, dat daar toch ook wel dingen geroepen werden waar iedereen echt ja, te schellen van, uh, van de ogenwielers. Ja. Van wat gebeurt hier allemaal? Nou ja, dat gevoel had ik dus ook echt. Ja, en even, even los van de uitkomst. Ja, Dit ja. lijkt mij, en, en zo keek waarschijnlijk ook iedereen, geen promotie voor, voor de wielersport. Nee, dat, dat, er zijn nog heel veel mensen in het huurrennen die zeggen van jongens luister nou eens even, kijk eens even nu wat er gebeurt in het huurrennen. Vandaag ook alweer twee ploegen die hebben aangekondigd dat ze ermee stoppen volgend seizoen. Twee profploegen hè? en dan niet van het allerhoogste niveau, Belgische ploeg uh, en uh, een, uh, een andere ploeg die ermee toch een Chinese ploeg. Maar ja, dan denk je toch van, jongens, er zijn veel grotere problemen in de wielrennen. En ga die nou eens even oplossen. Zorg er nou eens voor dat nou ja, er weer belangstelling komt vanuit sponsoren voor het wielrennen. Zorg dat die renners op een fatsoenlijke manier aan de pak komen. Ja, ja en dat, dat, dat kwam totaal niet aan bod. Want dit was gewoon echt een soort WK-moddergooien. De twee kandidaten die elkaar probeerden zwart te maken. Uh, die elkaar uiteindelijk wel de hand hebben gegeven. Toen eenmaal duidelijk was dat Mekweet uh, verloren had en Koeksen gewonnen had. Dat wel weer. Maar dit was geen fris gevecht. Nee, was, nou, overwinning dus voor Koeksen. Uh, het was niet eens een ruime zege. Maar we hoorden wel een soort... Ik kreeg een beetje zo'n songfestival idee. Zo'n gejuich. Was dat we een gejuich een van opluchting? Of ja... ja. Ja, want er was toch... Kijk, er kwamen op dat moment... Wat dat betreft lijkt dat ook weer op een Songfestival. Er kwamen ineens allerlei polls. Er was een journalist van de Gazette dello Sport. Die had dus even rondgevraagd en die had een poll opgesteld. En die kwam met de conclusie dat McQuade de verkiezingen zou gaan winnen. En ja, dat zijpelt natuurlijk via de sociale media wel door. Hè? Eerst bij de journalisten, dan natuurlijk bij de mensen die daar achter die tafel zitten. Dus iedereen was toch wel van... Ja, we weten niet wat er gaat gebeuren. En, en zo waren er wel meer scenario's. Een van de scenario's was... Stel dat McCweet niet mee mag doen aan deze verkiezingen... dan heb je kans dat al die mensen die voor McCweet willen stemmen... dat die zich later gaan onthouden van stemming op het moment dat Cox een mandaat vraagt. Want dat had hij aangekondigd. Als hij dus de enige kandidaat was... wilde hij wel dat de afgevaardigden zich uitspraken... willen ze hem wel of willen ze hem niet? En hij had gezegd, als ik niet de meerderheid van de stemmen krijg op dat moment... Dan doe ik het gewoon niet. Dus dan hadden we zonder voorzitter gezeten. Want dan had uh, McQuaid was geen kandidaat geweest. En Koeksen, de kandidaat, had zich dan teruggetrokken. Ja, dat was het helemaal een zootje geweest. Ja. Nou, Laten we blij zijn dat er dan voorlopig tenminste wel een winnaar is uitgekomen. Wat gaat Koeksen anders doen dan McQuaid? Um, ja, dat, dat is eigenlijk wel de grote vraag. S uh, soms kun je wel zeggen, ja, het is uh, oude wijn in nieuwe zakken. Aan de andere kant, Koeksen heeft zich wel heel duidelijk geprofiteerd als, als de man die wielrennen uh, weer een beter imago wil geven... die de zaak wil gaan zuiveren. Een van de dingen die hij ook heeft aangekondigd... is dat er toch een onderzoek gaat komen... naar de handel en wandel van de UCI-bestuurder die hele affaire met Armstrong uh, en de nasleep daarvan. En uh, wat dat betreft wil hij inderdaad wel een andere mentaliteit... in het wielrennen hebben. En zeker een andere mentaliteit binnen de UCI. Ja. Uh, het moet weer transparant worden, heeft hij gezegd. En, en hij is een van de mannen die graag transparant wil, uh, wil zijn. Maar er kleeft nu toch wel weer iets aan hem... Namelijk die omkoping, althans de vermeende omkoping, hè? Ja, gek verhaal was dat. Het was uh, eigenlijk een beetje het verhaal... Uh, de manier waarop het gebracht werd, was raar. Want uh, we hebben Pieter Zevenbergen, dat is een Nederlander... die zit ook in dat uh, bestuur van de UCI... En uh, die is voorzitter van de ethische commissie. En die kwam met vijf voorvallen uh, binnen het huurrennen waar de ethische commissie zich over had uitgesproken. Nou, vier daarvan, dat waren inderdaad voorvallen die goed onderzocht waren. Maar die vijfde, dat was een soort ja, konijn uit de hoge hoed. Hij kwam ineens met een verhaal dat de Griekse federatie had uh, aangegeven gisteren, uh, dat, uh, dat zij 25.000 euro zouden hebben verboden gekregen vanuit het kamp uh, van Koeksen, om maar ja. op uh, in ieder geval voorstander te zijn van de benoeming van Koeksen. Maar dat is niet bewezen, hè? Maar dat is verder helemaal niet onderzocht. Dat zei hij er ook bij, maar dat staat natuurlijk wel heel heel rare zo'n vergadering op het moment dat het gaat om een tweestrijd tussen die twee mannen. Dat dan een van die mannen uh, door nota de ethische commissie van de UC ineens uh, toch wel, ja, tamelijk zwart wordt gemaakt. En ja, dan roept iedereen ook van jongens, laat ze het nou eerst eens even uitzoeken voordat ze ermee naar buiten komen. Ja. Maar dat was wel een raar verhaal. Hoe was het afscheid van uh, Pat McQuaid? trok hij af door de achterdeur? Um... Ja, uh, emotie. Uh, nog nooit gezien bij hem. Ja, we hebben wel vaker emotie gezien bij Pet McQueen, maar dat was vaak zijn drift. Hè? Want het is een hier met een keikop en af en toe kon hij nogal driftig reageren. Maar nu brak hij op het eind toen hij zei van nou ja, mijn vrouw is er blij mee dat ik nu geen voorzitter meer ben. Want uh, ik kan nu weer met haar dingen gaan doen uh, die ik normaal nooit kon doen. En, en, en ja, toen kon je wel zien dat hij het heel erg moeilijk had. Uh, het rare was wel dat McVeet gewoon de vergadering moest afmaken. Terwijl hij dus al nou ja, afgezet eigenlijk was als voorzitter. Uh, terwijl hij weet dat hij ja, straks klaar is als voorzitter. Ja, en dat was toch eigenlijk wel een hele rare vertoning. Want iedereen uh, die, uh, die uh, feliciteerde op dat moment al uh, Koeksen. En iedereen was met, uh, ja, met, met, met uitbundigheid bezig. Terwijl uh, McVeet nog even een aantal uh, agendapunten afwerkte. En dat was een hele rare gewabeling. En uiteindelijk is hij wel inderdaad via een soort achtergrond deur uh, achter het podium, uh, achter een scherm verdween die... met nog wat uh, getrouwen en uh, zo droopt hij af. Goed. Exit Pat McQuaid. Brian Cookson is de nieuwe man. Dankjewel, je Gio, even bijkomen van deze, van deze dag. Dankjewel. Ja, dat doen we zeker. <laughs> NOS launch de lijn tot 11 uur met sport en muziek. Too many broken hearts have fallen in the river. Too many lonely sides have drifted out to sea. You lay your beds and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 And she says she wants to make up. Dat is wel duidelijk he, hoe dat nummer heet. The Things We Do For Love uit 1976, 10CC. Het hing in de lucht na de zware nederlaag van Ajax bij PSV. Afgelopen weekend 4-0 werd het. Waarbij de 1-0 keeper Kenneth Vermeer werd aangerekend. Wat leidde tot veel speculatie over zijn basisplaats. En vandaag werd bekend dat hij inderdaad is gepasseerd... voor het duel met Goed Eagles morgen. Joep Schreuder sprak vanochtend met Jasper Sillissen... de nieuwe eerste keeper die dat op dat moment nog niet wist. Nog niet officieel tenminste. Nou ja, jij kiept uh, tegen Goed Eagles, is gezegd. Heb jij zelf nog niks gehoord? Ik heb wel, maar ik ga niet met jullie delen als de trainer niks gezegd heeft. Dan hou ik netjes in mijn mond. Dus uh, ik wacht morgen af. Maar je hebt nog wel met de boer gesproken? Ja, maar goed, dat doe ik iedere week. En ook met Lamy. Dus <laughs> ja, niet uh, extra. Maar, wat ik wel vraag, het is ook wel spannend. Je, bent, je wordt nu eerste keeper van, dat is toch waar je het voor doet? Ja, sowieso. Daarom ben ik twee jaar geleden ook hierheen gekomen om eerste keeper te worden. En, maar goed, daar wacht je nog steeds op. Ja. Hoe zit je vorige week op de bank als het dan in Eindhoven misgaat? Hoe beleeft hoe, hoe een tweede keeper dat? Hetzelfde als uh, iedereen die op de bank zit en die graag wil spelen. En um, verschrikkelijk hij uh, om omdat te slecht spelen en toen we niet goed spelen. Ja goed, dan baal je enorm omdat je gewoon 4-0 op je broek krijgt in Eindhoven. Want uh, dat zijn toch geen lekkere cijfers. En dan Jasper, die, die, die situatie, net naar rust. Dat Kenneth, die 1-op-1 ook heel goed kiep, maar ook grabbel de laatste tijd. Dat voel jij ook. Ben je er af en toe blij om? Nee, Nee, ik, ik wil spelen omdat ik beter ben en niet omdat iemand minder presteert. Daar ben ik heel duidelijk in. Moest je contact met Kenneth? Goed, nog steeds goed. We kunnen het goed met elkaar vinden. Dus volgens mij verwijten we elkaar helemaal niks. Soms hoor je van keepers dat, dat ze dan een zakelijk contact met elkaar hebben. Zou je toch kunnen, hoe omschrijf je je contact met Kenneth? Gewoon hetzelfde als toen ik hier twee jaar geleden kwam. We kunnen het nog steeds goed met elkaar vinden. We praten gewoon normaal met elkaar en we proberen elkaar zo goed mogelijk te helpen. En elkaar beter te maken, dat doen we nog steeds. Je hebt niet veel tijd, want je moet ook naar de dopingcontrole. Ja, ik heb uh, doping. WFS is altijd leuk, de doping. Dat is nu nieuw en we hebben bloeddoping erbij. Dus ik ben benieuwd. Um, ik feliciteer je toch alvast. We spreken Frank zo en die zal het dan zo bekendmaken. Dat is dan toch spannend dat jij. Uh... Ja, ik hoop dat hij goed nieuws heeft dadelijk. Ja. Voor jou dan hè? Ja, Voor mij wel. Want voor Kenneth, als dat zo is. Is dat wel moeilijk? Ja, kijk, het is altijd lastig. Kijk, ik heb zelf ook in een situatie gezeten, ik kwam hier als de eerste keeper en als je naartoe krijgt en in de voorbereiding ook een paar keer als je natoren krijgt en niet zal gaan spelen. En dat is toch vervelend. Wat voor advies zou je dan kennis geven? Wat moet je doen als, als keeper als je dan wordt teruggezet? Zeg maar? Ja, goed, ik heb gewoon uh, keihard, uh, ben ik blijven werken en mijn ding blijven doen en hopen op die kans. Dat is het enige wat je kunt, denk ik, wat ik gedaan heb. Ja, na dit interview kwam dan de persconferentie van De Boer. Met als belangrijkste nieuws inderdaad dat Sillissen morgen keep tegen Goat Eagles. En niet Kenneth Vermeer. De uitleg van De Boer. Nou, Omdat ik op dit moment zeg maar, niet tevreden ben over zijn prestaties. En dat er iemand achter staat die ook kwaliteit heeft. Als dat niet zou zijn geweest dan had het niet het geval geweest. Maar wij hebben twee hele goede keepers bij de selectie eigenlijk drie goede keepers. Eén uh, jonge, Mickey van der Hart, En twee hele goede keepers op dit moment. En, dus voor mij is het ge, zeg maar, de tijd gekomen dat ik het gevoel heb... oké, okay, nu is het tijd uh, voor Jasper. Hoe reageerde Kenneth Vermeer? Hij stond niet te springen. Is hij boos? Nee, hij was uh, vrij rustig. In je keuze kan ook een kantelpunt zijn hè, voor een keeper. Ben je hem kwijt? Nee, maar kies, uh, het, het geeft niks met de persoon... Uh, te maken. Ik denk dat het gewoon op dit moment het beste voor het team is. En daar baseer ik mijn beslissingen over. En eh, zo dat ik ook wel andere beslissingen hebben over andere spelers heb gemaakt. En, eh, en keeper eh, hij moet ook gewoon eh, de kans krijgen. En moet ook gewoon presteren. En als ik denk, hé, hey, hij presteert niet naar mijn inziens eh, genoeg. En de ander komt eraan en het is hetzelfde zeg maar wat ik al eerder hier gezegd heb. Er zijn heel veel jongens die heel veel dicht op elkaar staan en dat geldt ook voor de keepers en vandaar dat het de keuze nu voor Jasper is. Speelt de druk van buitenaf ook een rol? Die druk is groot op zo'n keeper. In de rol van jouw keuze, die denkt ja dit. Nee helemaal niet. Nee, dat, uh, dat trek ik me helemaal en ook dan ook echt helemaal niks van. Moeten wij het uitvallen van Vermeer bij AZ Ajax in de rust uh, anders gaan zien? Is het een zenuwpees? Nee dat was gewoon dat hij uh, echt niet meer verder kon. Dus dat was gewoon heel duidelijk. Alleen, kijk, het is niet uh, van één wedstrijd. Ik vind gewoon uh, dat het uh, de laatste tijd gewoon. dat hij in mindere vorm is. Nou ja, dat, uh, dat is duidelijk. Tenminste, dat vinden wij tenminste, dat technische stap. Nou, dan, uh, en als dan de, de andere, zeg maar, uh, die op de tweede plek staat op dat moment. wel een goede vorm is, nou, dan kies ik op dat moment voor hem. En het kan. Uh, over een uh, paar weken kan het ook weer andersom zijn, dat weet je niet. Uh, maar het is niet dat we natuurlijk heel snel uh, willen gaan veranderen, laat dat duidelijk zijn. Maar uh, hij heeft net zoveel kans weer om in het eerst te komen zoals Jasper dat ook heeft. Nog twee dingen. Je bent weer zeg maar, aan het inhalen, aan het begin van de competitie al. In je eerste jaar zei je dat je het zo knap vond die inhaalraes... omdat er eigenlijk ploegen waren die beter waren. Daarom was het inhalen zo knap. Hoe is dat nu? ja, nee, ik vind niet dat uh, per se ploegen beter zijn als ons, als wij een goede doende zijn. Alleen ik had gehoopt natuurlijk uh, dat we verder zouden zijn. Uh, vorig jaar wilde ik dat eigenlijk al, dat we constanter zouden zijn. Natuurlijk was uh, misschien PSV vorig jaar uh, de gedoodverfde favoriet in het begin van het seizoen. Daarna hebben we, we dat wel vaak, uh, tenminste snel rechtgetrokken dat wij ook een van de favorieten waren op dat moment. En dit jaar waren we natuurlijk de uitgesproken favorieten. Natuurlijk weten we allemaal dat er een paar jongens uh, sleutelspelers weg zijn gegaan. Maar dan nog vind ik dat wij uh, ja, de status hebben en ook de kwaliteit hebben... om een van de favorieten te zijn. Dat hij Frank de Boer tegen Joep Schreuder. En het werd dus bevestigd door de trainer Jasper Sillissen krijgt de voorkeur. Een man die hem heel goed kent is Wilfried Brookhuis. Elf jaar werkte hij als keeperstrainer van NEC met Sillissen. Wilfried Brookhuis, goedenavond. Een uh, goedenavond. Was u verrast door de basisplaats van Jasper? Uh, nou, eigenlijk, uh, eigenlijk niet. En uh, ik denk dat iedereen dat, uh, dat zo verwacht had. Uh, het is natuurlijk altijd wel een moeilijke keus. Ik denk dat de uitleg die uh, Frank de Boer gaf, een uh, hele correcte uitleg geweest is. Ja. En uh, uiteindelijk uh, ja, toch datgene wat ik ook verwacht had in deze door uh, Jasper op te stellen. Ja, dus dat wat het beste is voor het team, dat doe je als trainer. En hij denkt dat dat Sillis is op dit moment. Nou, dat is de essentie van altijd. Je kunt kijken naar de kwaliteit van alle keepers. Uh, maar uiteindelijk ga je naar die kwaliteiten kijken die keepers nodig hebben... om het beste te functioneren binnen het team wat ze hebben. Ja, wat is de, wat is de kwaliteit van, uh, van Jasper Silissen? Nou, Jaspers, uh, ik vind dat hij behoorlijk all-round is. Hij, uh, zijn technische vaardigheden zijn goed. Ik vind dat hij het meevoetballend vermogen heeft, hij, links en rechts. Hij heeft de lengte in de trap. Uh, hij kan het spel openen. Uh, en daarnaast met flankballen is hij, uh, hij is niet bang om te komen. Hm. Dat zijn toch uh, behoorlijke kwaliteiten. Nou, dat zijn er een hele hoop. Ja. Bijna dat je denkt, waarom heeft Frank de Boer niet eerder die beslissing genomen? Uh, nou, ik, wat dat betreft, uh, daar gaat Frank ook aan. Uh, ik kan het heel goed voorstellen, Kijk, en, uh, Kenneth heeft natuurlijk een hele goede periode gehad. En is, uh, Kenneth is, laat het duidelijk zijn, gewoon een prima keeper die gewoon op dit moment uh, gewoon in een hele moeilijke fase zit. En uh, ja, op het moment dat een, een keeper dan wat minder passeert, dan is het logisch dat je dan uh, kijkt naar, uh, naar een andere keeper die eigenlijk uh, kwalitatief misschien gelijkwaardig is. En ik verwacht wel dat hij wat dat betreft gewoon die rol met verder gaat vervullen. Ja, hij heeft ontzettend veel geduld gehad. Hè? Hoe moeilijk is dat voor Silissen geweest? Uh, aan de ene kant behoorlijk, maar wat Jasper zelf al aangaf in zijn interview is hij richt ze niet op de concurrent, maar hij richt ze op zijn eigen ontwikkeling. Ik denk dat is ook de kern van, uh, van wat iedere jonge speler moet, uh, moet hebben. Dus je alleen maar kijken hoe kan ik mezelf verbeteren. Hoe kan ik zelf uh, de volgende stap zetten om uh, nog beter te kunnen worden. Uiteindelijk, op het moment dat je iedere dag werkt aan je ontwikkeling. Uiteindelijk gewoon eerst keeper te kunnen worden. Het zijn vaak toch spelers die heel snel uh, als ze even een teleurstelling meemaken. Kiezen of voor een andere club of voor het buitenland. En uh, ik denk dat het geduld dat Jasper getoond heeft uh, nu beloond wordt. Ja, want hoe word je beter als je altijd op de bank zit? Uh, je wordt beter door uh, eigenlijk uh, in ieder geval een heel hoog niveau van training te hebben. Door hoge eisen te stellen en ook de omgeving waarin je functioneert, dat hij dezelfde eisen stelt die je zelf stelt aan je keeper. En uh, ja, binnen Ajax uh, lijkt me dat geen enkel probleem. Ze hebben daar ook een prima technische staf. Um, en uh, waarbij al binnen NEC probleem met hem probeert te doen van uh, het maximale uit hem halen, dat wordt nu blijkbaar ook bij Ajax gedaan. Ja, dus hij is, hij is gewoon veel beter geworden sinds zijn vertrek naar Ajax? Uh, nou, ik vond dat hij heel behoorlijk uh, allround was uh, toen hij uh, bij ons wegging. Uh, hij is natuurlijk, Dat was twee jaar geleden. Hij heeft zich natuurlijk ontwikkeld. Alleen aan de ene kant natuurlijk door zijn ervaring. Hij is twee jaar verder. Hij heeft uh, te maken gehad met uh, omgeving. Waarin voetballers gewoon kwalitatief beter zijn. Dan in de omgeving bij NEC. Met alle respect. Uh, waardoor hij ook meer situaties herkent. En gaat herkennen. En daardoor ook op een hoog niveau uh, kan functioneren. Ja. U, u praat veel met hem. Hè? Hij had natuurlijk ook weg kunnen gaan deze zomer. We hebben het net al over zijn geduld gehad. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij wel eens gedacht heeft nou ja, misschien moet ik maar eens gaan nadenken over een andere club. Ja, ja natuurlijk hebben we daar ook over gesproken. En um, kijk, de, uiteindelijk, de keuze die heeft, is een uh, hele persoonlijke keuze geweest. En um, wat ik zelf heel, helemaal achter sta... is een keuze om niet te kiezen voor een club als een Cohet of een club als een Roda. Um, kijk, want in feite, daar zit je op een trainingsniveau wat een behoorlijk niveautje lager ligt dan bij Ajax... En daarnaast uh, had hij uh, blijkbaar ook een goed gesprek gehad met, uh, met de trainer, met de technische staf, om hem wat uh, ja, ambities te, voor te spiegelen. Ja. Waardoor hij toch het idee kreeg dat hij kansen kreeg dit jaar. Ja precies, maar dan is dat trainingsniveau dus heel erg belangrijk. Want u zegt dan kun je dus eigenlijk beter uh, op de bank zitten bij zo'n grote club als Ajax dan dat je wel speelt bij bijvoorbeeld, ik noem maar inderdaad Roda. Uh, ja, mits, en dat uh, moet ik denk ik wel even benadrukken. mits je wel kans maakt om ook uiteindelijk eerste keeper te kunnen worden. Ja. Kijk, daarnaast is het natuurlijk ook zo van. Uh... Uh, heb, zou je de mogelijkheid hebben om naar het buitenland te gaan... Uh, naar een goede club, ja dan is dat natuurlijk een overweging waard. Maar ik vind het, uh, het trainingsniveau is essentieel toch voor je eigen ontwikkeling. En gelukkig heeft Jasper die, uh, die tijd genomen. Die keuze is hij daarin uh, helemaal zelf gemaakt. En ik denk dat hij daarin uh, zeker een goede keuze gemaakt heeft. Ja, en dan die druk op hem, die zal best groot zijn. Maar uh, u kunt dat inschatten, kan hij dat uh, goed aan? Uh, ja, dat... Het mooie is het eigenlijk van zijn allereerste wedstrijd die hij voor NEC speelde... Het was eigenlijk meteen een wedstrijd waarin hij er meteen stond. En kijk, we wisten dat hij kwaliteit had. We wisten dat hij technische, tactische kwaliteit had. Kijk, mentaal dachten we ook dat hij wel aardig, uh, dat aardig voor elkaar was. Maar in een vol stadion en dan uh, weet je nooit hoe een keeper, zeker een dubitant, echt reageert. Nou, uh, vanaf dat moment, uh, hij stond er gewoon. En uh, kijk, hij heeft zijn foutjes gemaakt in het eerste seizoen. Maar dat is helemaal geen enkel probleem. Maar hij liet gewoon zien dat hij er gewoon een heel behoorlijk niveau had. En uh, ja, daarom ben ik eigenlijk en zeker het laatste twee jaar dat hij daarin gewoon stabieler geworden is. En uh, ben ik niet bang dat hij nu eigenlijk hier aan het honden gaat. Hij is nuchter en hij kan uh, in mijn ogen prima omgaan met, uh, met de zogenaamde druk die dan de buitenwereld oplegt. Ja, en dan zorgen dat hij die plaatsen nooit meer afstaat. Uh, ja, ja, dat uiteindelijk... een uh, keeper bepaalt uiteindelijk zelf wat hij, wat hij, wat hij doet. En uh, in het geval van, van, van Kenneth is het natuurlijk hartstikke vervelend. Want uh, ja, uh, keepers gaan voor één plek. En Dat is gewoon de plek onder de lat. Ja, want u weet dat als keeper trainer. Hoe moeilijk is dat voor Kenneth Vermeer? Uh, nou, voor Kenneth is het uh, natuurlijk een hard gelag, In eerste instantie. Aan de andere kant denk ik, uh, ik, ik... Ik verwacht ook, want het was natuurlijk wel een situatie... waarin hij... Uh, ...duidelijk minder functioneren dan eigenlijk het vorig jaar. Uh, het kan ook een opluchting voor hem zijn. En dat klinkt misschien heel vreemd. Het kan misschien juist door even in de lucht te gaan werken... ...kan hij weer werken aan zijn uh, eigen kwaliteiten. Je zag toch een bepaalde angst, een bepaalde spanning eigenlijk in zijn, in zijn handelen. Een spanning bij het verwerken van, van voorzetten. En, uh, en dan, ja, dan weer die, die concurrentie hij... met Jasper Sillissen aangaan. Zegt hij? En dan weer de concurrentie met Jasper ja, Sillissen aangaan? Nou ja, zo, zo werkt het wel. Ja. Hij moet weer even helemaal weer naar de basis gaan... en uh, uh, weer vanuitgaan van zijn eigen kwaliteiten... en vervolgens weer de concurrentie volop aangaan. En dat zal hij ook uh, zeker doen. Ja, u kijkt natuurlijk naar, uh, naar Jasper Sillissen, uh, maar voor u is de wedstrijd waarschijnlijk de derby, hè? <laughs> dat mag duidelijk zijn. Die staat wat dat betreft uh, op één. Ja. En uh, ik hoop dat Jas natuurlijk een prima wedstrijd kiept en gewoon een nul houdt. Maar uh, belangrijk vind ik in deze dat wij gewoon de drie punten lekker in Nijmegen houden. Dank u wel, Wilfried Broekhuis. Oh, graag gedaan. Wij gaan verder, inderdaad, met de NEC, met Nijmegen. Het gaat niet zo goed. Uh, de club won dit seizoen nog niet, staat laatste in de eredivisie. Voor trainer Anton Janssen staat zondag de eerste NEC-Vitesse... als hoofdtrainer van de Nijmegenaren op de rol. Hetzelfde geldt voor een groot deel van zijn buitenlandse spelers. Maar of bij hen de derby nou iets extra's losmaakt... u hoort verslaggever Ragnar Niemeijer. Eigenlijk zijn we een dagje te vroeg bij de training van NEC. Bijna de complete selectie staat op het veld in Nijmegen. En langs de lijn kijken twintig trouwe supporters rustig toe... Wat een contrast met morgen als het als vanouds zo zal klinken. Honderden fans zorgen morgen bij de afsluitende training richting Vitesse vast weer voor een gekke huis. Nou ja goed, dat is, uh, dat is een heel mooi tafereel. Dan komen De supporters uh, die komen ons uh, een hart onder de riem steken. En dat doen ze door middel van uh, in grote getalen uh, aanwezig zijn. En, uh, en met vuurwerk en met spandoeken. En, uh, nou, dat, is, uh, dat is fantastisch om mee te maken. En het is een geweldige boost, denk ik, voor, uh, voor, het, uh, voor het team. NEC-trainer Anton Jansen is een ervaringsdeskundige. Hij heeft de hectiek rond de derby zien groeien tijdens zijn loopbaan. Het was, uh, het was in mijn eerste tijd was het minder. en uh, het werd, het werd, uh, goed, Er was sprake van een derby, maar uh, er waren, uh, deze tafereelen waren er nog niet. Maar in mijn, uh, in mijn tweede tijd, hè, dus eind jaren negentig, toen, uh, toen wel... En uh, ja, dat zorgt wel voor een enorme beleving en uh, een enorme passie. En dat allemaal dankzij oud-voorzitter van Vitesse, Karel Albers. Ja, dat klopt. De, die heeft toen de uitspraak gedaan dat er, uh, uh, dat er maar ruimte was voor één club. Dat er maar één club was in Gelderland. En uh, nou goed, dat, uh, dat viel niet zo goed bij de Graafschap en bij uh, NEC. Dus sindsdien zijn dat eigenlijk uh, heel ja, nou, goed, beladen wedstrijden. Maar wedstrijden met heel veel, heel veel beleving eromheen. Dus nou, dat is prachtig. Maar als NEC niet uitkijkt... krijgt Karel Albers straks toch nog een beetje gelijk ook. En zit er straks nog maar één Gelderse club in de eredivisie. De sfeer, de sfeer is goed. Alleen we beseffen wel dat we op de laatste plaats staan. En uh, daar willen we graag verandering in zien. Al dus Rens van Eijden. een van de weinige Nederlanders in de basis van NEC de laatste tijd. Ja, we hebben de laatste weken met twee Nederlanders in de basis gestaan. dan zal men draaien en zal daar een... ...zal daar een derde persoon in bijkomen. Ja, want compleet te maken. Rens van Eijden naar Verona voor... ...en dan heb je het over Rijnkooldijk. Ja, dat zijn er drie. En, uh, ja, en dan en, uh, een Belg en uh, een hoop andere nationaliteiten. Dus wat dat betreft kan je inderdaad spreken van een, uh, ja, een soort van vreemdelingenlegioen. Ja. Een vreemdelingenlegioen met paradijsvogels uit België, Zweden, Tsjechië... ...Denemarken, IJsland, Iran, Duitsland, Slowakije en Oostenrijk... De angst dat deze spelers zich niet realiseren wat de Gelderse derby inhoudt, minder betrokken zijn, die leeft niet bij de trainer van de NEC, Anton Jansen. Nee, dat, dat, die indruk die heb ik niet, want die uh, zit het ook al bij andere clubs. Uh, het is een gegeven, het is een feit, dus uh, daar, gaan we, daar gaan we goed mee om. Kijk, Het is altijd wel fijn als je een bepaalde Nederlandse kern, he kern hebt en die, die hebben we ook wel. Uh, ik zeg altijd, wat er is, daar moet je het beste van maken en uh, ik denk dat we dat met de NEC heel goed doen. Je hoort dan wel eens zeggen, zeker als het niet goed gaat... Ja, het heeft invloed op, op, op de sfeer misschien wel. Mensen zijn minder betrokken omdat ze ook aankomen waaien... en op een gegeven moment ook weer zullen vertrekken. Merk je dat? Nee. Nou, maar ik, ik denk wel dat NRC, NRC heeft zelf uitsproken dat het een uh, opleidingsclub is. Dus uh, dan weet je dat je jonge talenten haalt... Uh, in de hoop deze door kan verkopen. Dus dan is het een soort van uh, komen en gaan. en blijven de jongens... Zelfde langer bij een club als vijf jaar. Hoe belangrijk is het dat er in de trainerstaf met, met Jack de Gier, Ron De Groot, met jouzelf toch heel veel uh, NEC DNA zit? Dat vinden supporters belangrijk. Merk je zelf dat dat toch je, je helpt? Nou ja, het, is, uh, het gaat allereerst om kwaliteit. En als er, uh, dat is denk ik het eerste criterium. En als het tweede dat er spelers zijn die uh, een die verleden bij NEC hebben, nou, dan is dat alleen maar een plus. Nou, in dit geval uh, zijn, beide, uh, zijn beide aanwezig. Ja. Yeah. Ja, nu kan ik. Vuurwerk is afgelopen. Gaan we snel naar uh, die andere derby. Die staat eindelijk weer op het programma. Heerenveen-Kambuur. Zondag in het abel stadion Met dank aan Kambuur dat vorig seizoen op de allerlaatste speeldag... kampioen werd van de Eerste Divisie. En dan te bedenken dat Kambuur een paar jaar geleden op sterven na dood was. Onder leiding van voorzitter Ipe Smit heeft de club de weg omhoog gevonden. Ipe Smit, een doorgewinterd zakenman. Maar vooral ook een man met een echt kambuurhart. Edwin Cornelissen keek eerder deze week met hem naar de bekerwedstrijd tegen Katwijk. Een makkelijk potje als generale repetitie voor de kraker van zondag. Daar staan we, meneer Smit, op uh, ja, het terras van de, de bestuurskamer hè, van Katwijk. Ja, de ja, bestuurskamer is het, geloof ik, ja. Uitkijkend op het veld, ja, het is nog wat anders natuurlijk dan de betaalde voetbal. De tribune is iets kleiner natuurlijk, het is allemaal wat, uh, wat provisorischer. Maar toch, voor uh, een bekerwedstrijd tegen Katwijk. Ja, wat doet dat met uw kambuurhart? Staat u hier nu als de voorzitter of ook wel gewoon als de supporter? Nou, dat, dat, daar moet ik nog steeds een beetje aan wennen, maar voornamelijk sta ik hier uh, eigenlijk wel als supporter. Want hoe diep zit dat uh, Kambuur bij u? Nou ja, ik ben er vanaf de lage school in een klein plaatsje, vlakbij Leeuwarden, ben ik, uh, ben ik al, ging ik al op het fietsje naar Kambuur toe. In, uh, in het nog oudere complex waar we dan nu zaten. En ja, dat, dat, daar kan ik ook niet beschrijven hoe dat is. Dat, dat heb je of dat heb je niet. En dat zullen andere mensen met andere clubs wel hebben, maar ik heb dat uh, met Kambuur. Oh, nee. Oh, nee, okay. nee. Dat zijn de ploegen, meneer Smit. Kambuur in het, in het geel en in het blauw, in het thuis nu. Die clubkleuren, dat doet u ook nog altijd wel wat? Ja, dat hoort er vanzelfsprekend uh, natuurlijk wel bij. Ja. Ja, dus uh, ik had het laatst met u over. Ik zou, wat zijn eigenlijk de mooiste kleuren? Ja, dat vind ik een zelf dat met oranje ook altijd een mooie, mooie, mooie kleur. Ja. Uh, ja, het geel-blauw uh, ja, blijft, het zijn de Leeuwarden kleuren ook, en uh, dat hoort er dan ook bij. Ja. Ja. Mooie goal, meneer Smit. Ja, absoluut. Mooi overgenomen en gelijk voor de goal van de ander. Dat is wel een lekkere uitbraak. En dat dan 17 minuten? Ja, dat moet je ervan zeggen. Het dat, dat, dat, wordt altijd meer verwacht, zeggen zeggen, of niet? Het is al met al een iets andere setting natuurlijk dan bijvoorbeeld een paar weken geleden. Toen zag ik Cambuur spelen tegen PSV op het Eeuwfeest in een stadion met 32.000 mensen in de Eredivisie. Ja, dat was natuurlijk toch wel een beetje uh, het, het mooie van het afgelopen jaar voor Cambuur. Hè? De promotie naar de Eredivisie misschien wel niet helemaal verwacht. Nee, euh, nou, we wisten wel dat we een selectie hadden die je die, die in ieder geval lang mee zou moeten kunnen doen. Dat is wel op een andere manier gelopen. Maar dat we kampioen zouden worden, euh, nou ja, dat, dat, dat op plaats gingen we natuurlijk wel in geloven. Maar dat hadden we, niet, dat hadden we een, een tijdje niet gedacht. Maar eh, ik, denk, ik denk wel dat we eraan toe waren om het te doen. Hoe heeft u dat destijds ervaren, die hele promotie, het kampioenschap? Ja, ook wel een stukje onwerkelijk, maar we stonden ook wel heel snel weer met de beide benen op de grond, want dan bekijken dan, dan we het uh, ook als bestuur en als, als, als de directie en de hele club ook wel zakelijk, want we wisten dat er een hele, we hadden binnen dag al een brief van de KVB waar we allemaal aan moesten voldoen. En wat betreft de selectie, de spelersgroep? Ja, u moest dus ineens een ploeg hebben die ook in de eredivisie geen, geen flater zou slaan. Ja, maar goed, dan moesten natuurlijk wel wat scoutingslijstjes uh, herzien worden. Op de lijstjes staan ook je eigen spelers. En uh, dan ga je ook kijken hoeveel rek uh, zal daarin zitten. Dat doe ik niet, maar dat, dat doet de hele technische staf en, uh, en de mensen daaromheen. Ja, tot nu toe komt daar aardig uit wat, wat er toen bedacht is in ieder geval. Goed, jongens! Ik vind met name het spel uh, sneller verwachting dan, uh, dan ik had gedacht. We zijn toch een andere weg ingeslagen, ook op, uh, eh, qua, qua spelbeeld en, en, en qua technische gebeuren. Nou, en dat komt er eigenlijk uh, tot nu toe redelijk goed uit. En we, hebben, we zijn nog nergens van de mat gespeeld in tegendeel. We zijn een aantal keer zelfs uh, bovenlichte partijen geweest. Maar als wij ons handhaven, dan hebben wij ons doel bereikt. De voorzitter zit te genieten op de tribune. Nou, dit, was, dit was een mooie aanval. En, uh, ik ben blij dat we na een half uur al met 0-3 staan. We hebben het over uh, Cambuur, de promotie naar de eredivisie. Maar uh, ja, als we ook wat verder terugkijken, dan is Cambuur natuurlijk buiten uit een heel diep, met name financieel, dal gekropen. Ja, dat, is, uh, dat, is, dat blijft natuurlijk nu een beetje op de achtergrond. Maar we zitten nog steeds in een, uh, tegelijkertijd in een, in een herstelproces, uh, financieel. En uh, nou ja, dat, dat, wat dat betreft blijven we ons beleid handhaven. En uh, we zijn uh, voorzichtig met, met begoten zonder, het, denk ik, dood te saneren. Ja, maar goed, we hebben nog een stukje negatieve eigen vermogen weg te werken. Want hoe kritiek was die situatie destijds? Was het echt op sterven na dood? Ja, dat was gewoon, eh, laat ik zo zeggen, als zakenman hebben we ja. weinig eh, BV's en Cambuur is ook gewoon een BV. Zo failliet aangetroffen als, als deze club. Nou, ziet helemaal zitten wij is helemaal De Cambuur aanhang die, die zit er nog zitten meneer Smit. En terecht natuurlijk met die 5-0-ruststand. Hoe is het eigenlijk met de ambities van Cambuur? Want uh, er wordt toch vaak gepraat he, over uh, een nieuw stadion, want dat is wel een grote droom, toch? Ja, een grote droom, maar het is ook van levensbelang. Dus uh, die dromen maar, niet dat die bedrog worden, want dan wordt het op termijn heel, heel lastig voor de, voor de club. Maar gaat het ook gebeuren uh, op korte dan wel lange termijn? Ja, wij, wij, wij voorzien wel uh, dat we dat, we dat binnen, binnen, binnen drie tot vier jaar moeten klaar zijn. De koffie is op, we gaan op voor de tweede helft. Ik in Katwijk wel leuk, maar in de tweede helft wordt het toch wel een iets meer gelijk opgaande strijd, voorzitter. Ja, de voorzitter vindt het wat minder, hè? Nou, wat minder, maar ja, je kan het ook wel een beetje verwachten. Dat is, dat is, uh, mijn buurman vroeg net of het met aankomen met de zondag te maken had. Ik denk nou, dat het volgens mij maakt het niks uit. U zei het al, aanstaande zondag, hè? belangrijke wedstrijd in Friesland. Wedstrijd tegen Heerenveen. Uh, hoe belangrijk is die wedstrijd voor u? Nou ja, dat klinkt misschien een beetje afstandelijk. Maar dat vind ik net zo'n belangrijke wedstrijd. als, als, als de vele anderen die, die geweest zijn en die nog volgen. Dat meent u toch niet als echte Cambuur-fan? Ja, ja, nee, ik ben echt natuurlijk een Cambuur-fan. En natuurlijk is het in een derby mooi om, om te winnen. Maar feitelijk hebben wij daar niks te verliezen. De, hun begroting ligt, ligt in ieder geval vier keer zo hoog, minimaal vier keer zo hoog als die van ons. Wij kunnen daar onbevangen, wij kunnen daar onbevangen spelen. En, uh, en natuurlijk is een overwinning in een, in een derby, welke derby dan ook, prachtig. En, en zeker tegen, tegen Heerenveen. Oh, oh, oh. ja, Daar klapt ah. Kat, Katwijk ook voor. Ja, dat was een beauty, hè? Ja, dat was een hele beauty. Mooi, echt prachtige aanval. Al het laatste sportnieuws van 11 uur, NOS langs de lijn. Mary Wells, my guy. Morgen wordt er in de eredivisie voor het eerst gewerkt met Hawkeye... bij de wedstrijd van FC Utrecht tegen Roda J.C. U kent dat camerasysteem vast al van het tennis. De scheidsrechter krijgt de hulp van camera's... om te bepalen of een bal over de lijn is of niet. In Engeland hebben ze al ervaring met Hawkeye in het voetbal. Contact met correspondent Arjen van der Horst. Goedenavond, Arjen. Goedenavond. Ja, ik zei het al, bij tennis weten we hoe het werkt. Maar hoe werkt het bij een voetbalwedstrijd? Ja, er hangen zeven high-speed camera's uh, in het stadion. Zeven camera's hoog uh, aan het plafond, om het maar zo te noemen. En die staan allemaal gericht op het doel. En uh, ja, die meten dus of een, uh, een bal over de lijn is geweest. Het werkt heel slim. Uh, ze, werken, ze, ze voetballen met één soort bal in het Engelse voetbal. Die heeft een bepaald patroon. Dat herkennen de camera's en het computersysteem dat er aanhangt. Dus zelfs als een deel van de bal bedekt is door een speler of de keeper... dan kan het systeem nog herkennen waar die bal precies is. Je kan ook zo de spelers wegfilteren. Stel, die bal gaat over de lijn. Uh, dan krijgt uh, binnen twee seconden de scheidsrechter een signaaltje op een speciale horloge. Dat begint te trillen en dat laat dan zien wel of geen doelpunt. Binnen tien seconden kunnen die beelden ook verwerkt worden in een animatie. En die worden dan geprojecteerd op grote schermen in het stadion. Zod zodat iedereen hmm. in het stadion ook kan zien of die bal wel of niet uh, over de lijn is geweest. Ja, bij tennis werkt dat heel goed. Hè? Dat brengt de spanning er ook een beetje in. Is dat bij het voetbal ook zo? Ja, tot nu toe uh, nog feilloos gewerkt. Het werd al meteen in het openingsweekend van de, de competitie toegepast. De eerste wedstrijd van het seizoen. In de wedstrijd van Aston Villa tegen Arsenal. De aanvaller Fabian Delphi raakt de paal van Arsenal. De bal rolde letterlijk over de doelrijn. Ja, en dan bleek dat hij er net overheen was gerold. Het was dus een doelpunt. Een dag later kwam het systeem weer in actie. Nu in de wedstrijd van Chelsea tegen Hull... Uh, dat begon met een hoekschop. Uh, dat dat was gevolgd een schot op het doel van Hul. De keeper houdt eerst tegen. Rolt terug, of die, die vliegt terug. En in de rebound kopt uh, Chelsea-speler Ivan Isevic uh, op het doel. Uh, weer net van de lijn gehaald. En dit keer telde het doelpunt niet volgens uh, Hawkeye. En middenvelder Kevin de Bruyne van Chelsea die maakt het van dichtbij mee. Kevin, also as well, there was a moment in this game the first time the technology came in the referee, it didn't flash up goal did you think it was over and the fact that referees now have this technology does it end all debate? Yeah, I don't uh, didn't, didn't thought uh, it was a goal uh, I thought it was cleared off the line and okay, the technology is good I think uh, so there will be no questions further and uh, that's something uh, that's good I think ja, dat briljante Engels van uh, de Bruyne moeten we maar even vertalen. Hij had zelf al gezien dat die bal dus niet over de lijn was. Werd dus ook bevestigd door het systeem uh, zelf. Werkte dus feilloos, maar hij zegt er ook bij... dit is alleen maar goed voor het voetbal, uh, hier worden we alleen maar beter van. Is dat een, een beetje zoals, uh, laten we zeggen, de gemiddelde mening is? Ja, je moet niet vergeten dat de Britten altijd al jaren zeer grote voorstander zijn geweest van de invoering van het systeem. hebben er altijd voor gepleit, ook bij de FIFA. Er was echt consensus bij de voetbalclubs, bij de fans... bij de Engelse Voetbalbond. Daar waren ze het wel over eens. Alleen FIFA hield het steeds tegen. En frappant genoeg, het is een Engels moment... dat eindelijk voor een kentering zorgde. Misschien herinner je je nog wel het WK van 2010... de wedstrijd van Duitsland tegen Engeland. Lampard ja. scoorde een doelpunt. De bal was duidelijk over de doellijn, bijna een meter. Ja. En er werd toch niet geteld als een doelpunt. Nou, dat leverde zoveel controverse op... dat de FIFA uiteindelijk toch overstag is gegaan. Met als gevolg dat de Premier League een van de eerste competities is... waar dit systeem nu wordt getest. Dankjewel. Arjen van der Horst. Dan gaan we naar het wielrennen. Het WK wielrennen is al even bezig... en nadert zijn hoogtepunt met de wegraces dit weekend. Het Nederlandse vrouwenploeg is alvast in de winning mood... na de wereldtitel tijdrijden van Ellen van Dijk. Bovendien heeft Nederland een titelverdediger, Marianne Vos. En een groot talent, Anna van der Breggen. Ik denk dat dit het, het beste team is wat er ooit heeft bestaan... in het Nederlandse vrouwenwielrennen. Dat, dat, die indruk heb ik zeker... Dus uh, nou, ik hoop dat uh, dat, dat ook uh, tot een prachtig resultaat uh, komt. Het waren de woorden van bondscoach Johan Lammers. Vlak voordat zijn acht vrouwen op de fiets stapten voor een verkenning over het WK-parcours door Florence. De beste ploeg ooit, zei Lammers dus. Iets wat kopvrouw Marianne Vos beaamt. Ja, zeker. We hebben een hele mooie ploeg. En, uh, ja, de laatste jaren is, uh, is Nederland in de breedte steeds sterker geworden. We doen internationaal heel goed mee. En nou ja, van Dijk heeft dat ook nog een keer laten zien in de tijdrit. Dat ze het hele seizoen heeft gedomineerd en, uh, en nu hier wereldkampioen wordt. Maar eigenlijk op alle vlakken doen we mee. En dat is mooi als je nu voor je, ja, in dat oranje ook met z'n allen dat kan, uh, kan gaan laten zien. Vos zal morgen dus weer de kopvrouw van Nederland zijn. Maar de zaken liggen er anders bij dan een jaar geleden. Toen moest ze winnen op het WK in Limburg. Bij Anne Vos, or categorie. De beste van allemaal wint afgetekend het wereldkampioenschap in eigen land. Natuurlijk was het heel mooi om in eigen land uh, kampioen te worden. En, uh, en dat wilde ik ook heel graag. Uh, zeker na vijf zilveren plakken. Maar ik heb dit jaar enorm genoten van die regenboogtrui. En ik, uh, ik doe er niet graag afstand van. Dus ik ben uh, zeker gemotiveerd om, uh, om zaterdag uh, ja, echt echter 100% voor te gaan. En daarin zal Vos gesteund worden door Anna van der Breggen. De verrassing van het WK van vorig jaar is ijzersterk bergop. En dat komt goed uit op het zware wk parcours in Florence. Maar Van der Breggen zal ook dit jaar in dienst van Vos rijden. Nou, ik denk dat Marianne gewoon de kopvrouw is. En uh, goed, we weten allemaal hoe zij rijdt. En uh, hoe zij ook kan sprinten en hoe ze bergop rijdt. Dus Marianne is op dit moment gewoon heel sterk. En, uh, ja, bergop gaat het uh, bij mij ook goed de laatste tijd en ik hoop dat ik gewoon uh, heel goed kan meehelpen om Marianne in zo'n positie te brengen dat, het, uh, ja, dat ze uh, kan winnen. Eigenlijk zoals je vorig jaar deed? Ja, zo, zoals vorig jaar een beetje. Dat was een heel mooi scenario en als we dat weer kunnen krijgen zou het fantastisch zijn. Denk jij, zij heeft het natuurlijk lang, staat ze nog steeds, op een, op een eenzaam hoog niveau in het, in het vrouwenpeloton. Is dat iets waar jij ook naartoe wil werken, naar zo'n positie, naar dat niveau? Ja, het niveau van Marianne is heel hoog, ook vooral omdat ze heel veelzijdig is. Ze kan, uh, ze kan bergop goed mee, ze kan heel goed dalen, ze kan sprinten. Ik, uh, ik ben vooral bergop, kan ik goed mee. En uh, op de andere gebieden moet ik me nog heel veel ontwikkelen. Dan wil ik uh, ook daarin uh, de beste zijn. Dus uh, ik, ik kijk gewoon naar mezelf en hoe ik mezelf kan ontwikkelen. En, uh, dan kijk ik wel waar ik uit kan komen. Van der Breggen gedijt goed in zware wedstrijden. U hoort haar zeggen. Wat dat betreft is dit WK haar op het lijf geschreven. Na een aanloop zal het peloton namelijk morgen vijf rondjes maken... over een 16,5 kilometer lang parcours. Met daarin een lange geleidelijke klim en een korte felle klim. Maar Janne Vos hoopt daarom op zoveel mogelijk ploegenoten in de finale. Nou ja, we, hebben, we hebben een sterk team. en uh, Ik denk dat het hier op dit rondje heel belangrijk is... om. Uh... Om zoveel mogelijk pionnen in de finale te hebben. Zodat je met die pionnen kunt gaan schuiven en kunt gaan schaken eigenlijk. En we moeten zorgen dat we andere landen daarin uh, in overtal, in overklassen. Waar droom je van? Dat we weer winnen. Het was vorig jaar zo mooi, dat wil ik nog wel een keer doen. Kijk, dat klinkt goed. Morgen de wegwedstrijd voor vrouwen. De internationale spelersvakbond FIFPRO is verontrust over het nieuws uit Qatar... dat tiental arbeiders uit Nepal al zouden zijn omgekomen... bij de bouw van de stadions voor het komende wereldkampioenschap voetbal in 2018. De Britse krant The Guardian bracht dat nieuws. Nepalezen worden massaal uitgebuit. Ze moeten werken bij temperaturen van 50 graden... en ze krijgen onvoldoende te drinken. De doden vallen met name door ongevallen en door hartaanvallen. Wil van Meegen van de spelersvakbond FIFPRO roept op... Tot actie. Voetbal moet hier tegenop tegen komen. Het, uh, ja, het wordt in de Guardian uh, moderne slavernij genoemd, en daar kunnen wij ons in vinden. Daar moet zo spoedig mogelijk een einde aan komen. En uh, wat voetbal betreft, uh, hebben we in het verleden al gezien dat er ook uh, qua mensenrechten gewoon effectief actie kan worden ondernomen. Want ook de stem van het voetbal is uh, belangrijk in de wereld. Belangrijk is dat er meteen druk gezet wordt. En daar zijn wij nu mee bezig. Wij hebben ons tot FIFA gericht van onderneem nu actie want het is gewoon nodig, want uh, iedere dag uh, dat dit voortduurt, is er één te veel. En inmiddels heeft de FIFA in een statement haar zorgen uitgesproken en laten weten dat het contact zal opnemen met de Qatarese autoriteiten. Daarnaast zet het voetbalorgaan de zaak op de agenda van haar congres op 3 en 4 oktober in Zürich. Ook de KNVB reageert verontrust en laat weten, net als de andere Europese bonden, de bevindingen van de FIFA af te wachten. De Duitse zwemster Britta Steffen beëindigt haar loopbaan, Ze was op de vrije slag een aantal jaren de grote rivalen van onder andere Ranomi Kromomijojo en Marleen Veldhuis. Bij de Olympische Spelen van 2008 in Peking pakten ze de titels op de 50 en 100 meter vrij. Een jaar later bij de wereldkampioenschappen in Rome won ze ook goud op beide afstanden. Op de 100 meter verbeterde ze het wereldrecord dat nog steeds in haar bezit is. Al gebeurde dat wel in een van de inmiddels verboden zwempakken. Dan sluiten we deze uitzending van Langs de Lijn af met het bericht dat Willem II de nieuwe koploper is in de Jupiler League. In eigen stadion wonnen de Tilburgers met 3-2 van de nummer 4 Eindhoven. Tot zover Langs de Lijn. Met het Oog op Morgen gaat verder met Thijs van den Brink. Goedenavond.